De politie zegt beelden van andere verdachten herkenbaar online te zetten als ze zich niet zelf melden. Zo wil de politie de zwijgcultuur van de straat doorbreken, want jongeren praten niet snel met de politie. Dat kan bijvoorbeeld gezien worden als een snitsje, dus je verraadt een ander. Maar ik wil wel even benadrukken dat het in deze zaak echt om een heel ernstig geweldsincident gaat. Er is hier een man tegen zijn hoofd geschopt, op het spoor geduwd. Dus ja, ik zou toch echt wel willen oproepen om toch die informatie met ons te delen. De politie hoopt dat ook het slachtoffer zich nog meldt. Spandoeken en slaapzakken bij de Universiteit Utrecht. Een groep studenten heeft daar een gebouw bezet. Het gaat om een klimaatactie. We hebben eigenlijk drie eisen uh, waarmee we hier vandaag zijn. De eerste is verbreek al jullie banden met de fossiele industrie. Uh, de tweede is wees eerlijk over die banden en neem verantwoordelijkheid inderdaad. En ten derde eisen we dat ze inclusiever worden. De studenten vinden bijvoorbeeld dat uitstapjes naar Shell echt niet meer kunnen. Dit ga je de komende tijd niet meer horen. En hoe kijkt Rusland tegen deze ontwikkeling aan? Consument Iris de Graaf. Vorige week nog werd Duitsland geprezen om zijn. Ze... Mijn collega Iris de Graaf, ze deed verslag vanuit Rusland, maar is door de hoofdredactie van NOS Nieuws teruggehaald naar Nederland. Heeft te maken met haar veiligheid. Ze werd steeds meer tegengewerkt door Russische autoriteiten. Ze blijft nu vanuit Nederland verslag doen van de ontwikkelingen in Rusland en de oorlog. Een goed nieuws voor gamers die bang zijn voor spinnen. Sinds dit weekend kan je die beesten namelijk uitfilteren in de game van deze filmreeks. De kenners weten dat het dan om Harry Potter gaat in de game Hogwarts Legacy. Kan je die, kan je, die kan je nu spelen zonder de achtpotige insecten. Alle spinnen worden in het spel dan vervangen door een zwevend boos hoofd met rolschaatsen. schaatsen. Ook wordt het geluid aangepast. Gamers horen dus geen spinnenpootjes meer tikken en ook gillen de insecten minder heb ik nog het weer voor je. In het oosten en noorden vallen een paar buien. Verder is het droog bij 14 graden langs de kust en 20 in het binnenland. Morgen wordt nat, nat en nog eens nat bij maximaal een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nog steeds vooral rond Amsterdam-vertraging door meerdere ongelukken. Ik begin op de A1 richting Amsterdam tussen Muiden en Watergaasmeer 20 minuten extra. Dat komt door een ongeluk op de A10. De A4 loopt daardoor ook vast van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. 25 minuten extra. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en knooppunt Koemplein Een kwartier vertraging door Bergingswerk. De verbindingsweg bij het knooppunt Koemplein naar de A10 West is dicht. Je moet dus omrijden via de andere kant van de stad, de A10 Noord. Op de A10 West richting de A10 Oost via de zuidkant van de stad tussen Osdorp en Watergraasmeer. Een half uur vertraging door een ander ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 van dit jaar en toen heeft ze volgens mij ook dit nummer samen met Iris Jean uitgevoerd. Oh, Say only parted by an ocean, but I have been feeling you hate by my.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 Mm hmm Oh The boy once said too. Ooh, ooh not looking back, not looking back. Ooh hoo not looking back, not looking back. to Het was instrumentaal werk van de gebroeders van Sinderen, Michiel en Louis... Eh,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 Ja, dus ik moet opletten met, uh, met wat ik doe. En, en ook uh, alsof dat het ook niet helemaal gaat uh, rondjekkeren hier. Uh, want ik heb uh, zowel Wiebe als Hanna van uh, Jacht aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Zie, kijk. kijk. Ja. Hanna, want Wiebe hangt ook. Leuk. Ja, hè? Hey, Wiebe.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 dus we hebben er over een maand eentje. Dan ja. hebben we nog weer een maand verder. Ja. En dan hebben we eind augustus eentje, de maand voordat de plaat uh, uitkomt. Ah oké, okay. Dus, uh, dus uh, jullie gaan heel subtiel uh, de boel droppen uh, om het publiek lekker te maken voor die hele EP. Zeker weten, zeker weten. Ook omdat we best wel een nieuw genre aansnijden. We zijn best wel harder gaan spelen. komt echt heel erg omdat we met de poprom hebben meegedaan. En daar wat later zijn geprogrammeerd. Um, waardoor we echt uh, ja, op een gegeven moment de vrijdagavond.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 De Nationale Dodeherdenking. En dat uh, doen we met uh, May Evans. Met Voordat Je Gaat. Je warme adem vult de lichten. Kijk kijkt hmm. Dit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 Zijne majesteit de koning en haar majesteit de koningin. Ceremoniemeester is Jos Koumans, bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.